9 uur Gert Gluk met het NOS Journaal Het Israëlische parlement stemt vandaag over een nieuwe regering Als een meerderheid van de parlementariërs instemt komt er een einde aan het tijdperk van premier Netanyahu die 12 jaar onafgebroken aan de macht was De nieuwe coalitie bestaat uit acht partijen die het hele politieke spectrum beslaan De rechtsnationalist Naftali Bennett van rechtsaf wordt premier en over twee jaar maakt hij plaats voor Jair Lapid de leider van de middenpartij, er is een toekomst Netanyahu, die verwikkeld is in een corruptieproces, zegt dat hij de nieuwe regering snel ten val wil brengen. China haalt in een verklaring uit naar de landen van de G7 die in Engeland topoverleg voeren. Aanleiding is het G7-plan om flink te investeren in minder ontwikkelde landen... om zo een dam op te werpen tegen de groeiende economische macht van China. Ook werkt de G7 aan een verklaring over de onderdrukking door China van de Oeigoeren en andere minderheden. De Chinese ambassadeur in Londen zegt in een reactie dat de tijd voorbij is dat een kleine groep van landen bepaalt wat er in de wereld gebeurt. Azerbeidzjan heeft 15 Armeense gevangenen overhandigd in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. De mijnen liggen in een regio die door Armenië is overgedragen als onderdeel van een akkoord dat na de oorlog van vorig jaar is gesloten. Centraal in het conflict staat de regio nagorno karabakh bij een gasexplosie in een appartementengebouw in de centraal Chinese stad Xi'an... zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Er zijn tenminste 37 mensen zwaar gewond geraakt, melden Chinese staatsmedia. Reddingswerkers zoeken onder de resten van het gebouw naar meer slachtoffers. Het weer volop zon, weinig wind, het wordt tot 25 graden vandaag. Ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 staat een kapotte auto. Als je vanuit Zaanstad naar Hoorn komt, kom je die tegen bij Hoorn. Vier kilometer file daar met een kwartier vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 U luistert naar Zandvoer-uit Zandvoort met Mario Zandvoort.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 er was er ook één die pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, Albertje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen.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 Een opname 1928. Ik moet u heel eerlijk bekennen, vandaag een iets aangepaste uitzending. Iets anders dan dat u gewend bent, want... Uh... Maar kleine technische problemen met de harde schijf... die worden allemaal opgelost. Maar uh, toen moest ik met een paar andere cd's doen... die nog niet in de computer stonden. En toen heb ik even snel eigenlijk alles op een andere schijf gezet. En ja, en ik kwam erachter dat er meer muziek was uit de jaren 80. Maar wel allemaal mooie, autolandstalige muziek... die toch ook een beetje bij het mooie zomerse weer passen. Onderweg zometeen Mieke. Ook Wilma komt eraan. Maar eerst Carola Smit, geboren in Amsterdam. Nee, wat zeg ik? In Volendam is ze geboren. In Volendam op 1 september 1973. Nederlandse zangeres, ze werd voornamelijk bekend als de zangeres... van natuurlijk de Damse popgroep BZN, oftewel Band Zonder Naam... waar ze in 1984 Annie Schilder opvolgde. En in 2007 stopte ze samen met de hele groep... zodat Annie Schilder samen uh, met de liedte zanger door kon gaan nog eventjes. U hoort er nu, corona met je ogen hebben geen geheimen. voor Wilma met als je verliefd op een EFM Zandvoort lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu op de radio Ronnie Tober. Geboren als Ronald Edwin Tober. Geboren in Bussum op 21 april 1945. Dat is natuurlijk een Nederlandse zanger. En uh, hij heeft een tijdje drie jaar lang in de uh, Verenigde Staten gewoond. In uh, Albanië, de hoofdstad van de Staten New York. En hij groeide op en ging daar naar de West Albany School and Colony hij, uh, Central High School... En hij bleek over zangtalent te beschikken. En trad op in twee musicals. In de rol van Tony in de musical The Boyfriend. En als Billy Jester in Little Mary Sunshine. En natuurlijk, wij kennen hem allemaal. Met al die mooie nummers die hij gemaakt heeft. Ronnie Tober. Hier doet hij samen met Siska Peters. Met Naar de Kermis. Hé hey Ronnie, m'n Ronnie, ik had papa beloofd Om jou niet te kussen voordat we zijn verloopt Hé hey Siska, m'n Siska, toen trek het je niet aan Want straks is het donker en kun je stiekem gaan Hé hey m'n ronnie, als dat m'n vader ziet Maar Siska, wat denk je, hij merkt het zeker niet Ik zet wel een ladder onder aan het raam we hebben dat samen al zo vaak gedaan. Vanafond gaan we naar de kennis in de stad. Van de schieten gaan we naar de keuze rand. Oh, de kennis, daar is al. Ik wil met je meegaan, maar dan wel niet te lang Ja Siska, ik weet het, je vader is niet mist. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is Voilà, om gaan we naar de En hoor je zacht je na Dan sta ik met mijn ladder onder mijn je raam. Vanaf gaan we naar de kermis in de stad. Vanaf de en gaan we naar het reuze rand. O, de kermis waar is al te wachten doen. En bovenin in dat reuze rand ben jij een zoen. la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la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 De is de mooiste tijd. Bijen maken honing heel de dag. Iedereen die loopt weer met een lach. Elk tijd dat komt er zonder spijt. voor deze tijd van het jaar. Een naam nou, van muziek van Dana weer met de oude man en de zee. van Zandvoort iedere zondagochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En de volgende dame is een dame, Cornelia Helena Konings. Wij kennen haar natuurlijk als Corrie Konings. Geboren in Breda op 8 september 1951. Nederlandse zangeres van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van het Nederlandse levenslied genoemd. U hoort er nu met Mooi was die tijd. told you.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 Miran u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Nederlandse zanger, presentatrice, actrice, tekstschrijfster... en schilderes heeft ook nog hier bij de lokale omroepen gezeten. Dat was nog in de tijd van de Watertoren. Ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie Zeggens ze A en schildert de figuratieve kunst. En u hoort er nu Ria Valk met de liefde van de man... gaat door de maag, worstjes op mijn borstjes. De eerste keer vandaag. De liefde van de man gaat door de maag. Dat moeten vrouwen weten, mannen houden veel van eten. Ja, de liefde van de man gaat door de maag. Dus heb ik borstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijkjes, carbonaris en salaris op mijn bril. Ja. Zo, dat It En wetenswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid. Vrij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 Wat hem helder tot hem riep. Hij had geen geld, er was geen held, en hield niet van het vreemde welverwetsel. Was hij wel in hart en ziel? Het leger sloeg zijn tenten op voor Alkmaar in het veld. En zolang geen vijand zich liet zien, was iedereen een held. De kroeg werd Strategisch punt door het hoofdkwartier bezet. De officieren brullen Jan Kop, speel op je trompet. Ze werden wakker in de fout in de morgen, keel en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de Ik sprak op inspectie tot de majoor van de compagnie. Ik zag hier alle stukken wel van mijn artillerie. Ja, zelfs dat kleine in uw kraag en dat blonde in uw bed. Maar waar zit dat stuk ongeluk van een Jan met zijn trompet? En niemand die Jan Klaas' zag die bij de stadspoort zat. En honderd liedjes speelde voor de kinderen van de stad. was Tom in het van de prins Hij marcheerde van de helder tot een brief Hij had geen geld en was geen helder Hij hield niet van een kruisverbeld Maar Tom Petter was hij wel in hart en ziel Jan Klaas zei vaarwel, mijn lief, ik zie je volgend jaar Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij er bij elkaar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 Niemand de zigeun als hij kon overen, kon overen, komt overen, komt overen dan wilden alle mensen van elkaar. Ieder huis had honderd kamers, in elke kamer stond tv en zijn ouders bleven eeuwig leven en leefden met ze mee. De rivier was niet van water, maar van sinaasappelsaar. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar. Als hij kon toveren, dan werd geen mens te zwaar. U hoorde muziek van Herman van Veen met Toveren. En daarvoor muziek van Rob de Nijs met Jan Klaassen, de Tompetter. En zoals u gemerkt heeft, vandaag een iets aangepaste uitzending. Mijn excuses daar nog voor. Ik hoop dat u de muziek toch nog een beetje leuk vond. Uiteraard volgende week weer gewoon, oud en vertrouwd. Echte oud-Hollandstalige muziek. En dan pakken we natuurlijk weer de jaren 30, 40, 50, 60, 70 en de jaren 80. Die horen u vandaag en die horen er eigenlijk niet bij. Af en toe een keertje... Maar vandaag een hoge uitzondering, aangezien mijn harde schijven uh, het begeven heeft. Maar uiteraard volgende week nogmaals. Maar volgende week zondag weer oudvertrouwde, echte oud-Hollandstalige muziek. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Herman van Keeken met Papi. loopt toch niet zo snel? Dan is die Boudewijn de Groop en Tante Julia. Ik wens je nog een heel fijne weekend, fijne zondag. En misschien tot volgende week. Ik zeg tot ziens. Ik was een kleine jongen. Zondagochtend was een hel. Mijn dominees vertelden me wat ik niet mocht en wat wel. En God zag altijd alles groot en streng als een agent. Dus in het kerkenzakje deed ik braaf mijn kleverige cent. En zondagsmiddags ging mijn moeder op visite bij mijn tante en dan moest ik mee. Ik kreeg koeken, natte zoenen. En een kneepje in mijn wang en een kopje slappe thee. Ja! Ik lijk alweer veel ouder, ik speel piano als u wilt, maar haal uw borsten van mijn schouder. Ik was een kleine jongen, als ik jarig was dan mocht ik de kaarsjes uit gaan blazen, op de taart die moeder kocht. En mijn oma snikte even, ach alweer een jaar voorbij, maar niemand die ooit hoorde wat ze zag tegen me zei. En plotseling stond mama op een klapte even in, haar handen in de handen toen de En ze zei je moet spelen voor je tante en de rest omdat je jarig bent. Ja, tante je Julia, ik lijk alweer veel ouder. Ik speel piano als u wil. maar haal uw borsten van mijn schouder. En nu ben ik dan ouder. En nu woon ik overal En smorgens weet ik vaak niet waar ik s'avonds slapen zal Ik reis de hele wereld door, het zonlicht achterna Ik heb iedereen verlaten, behalve tante Julia Het is zondag en er is toch niets te doen en ik heb zin om naar mijn tante toe te gaan Als ze mij een toon wil geven moet ik lukken en ze zelf moet dan op haar tegenstaan jullie ja, Julia Ik lijk alweer veel ouder Ik speel piano als u wilt